Zeven uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Er komt geen overgangsregeling voor gemeenten die moeite hebben... met het alcoholverbod voor jongeren onder de 18. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn. In reactie op de plannen van de gemeente Katwijk. Die gemeente wil 16- en 17-jarige cafébezoekers... de komende twee jaar niet beboeten. De Katwijkse burgemeester Wiene zegt dat hij niet tegen het rijksbeleid is... maar een uitzondering wil maken voor jongeren die al gewend zijn... om een biertje te drinken in de kroeg. en wil voorkomen dat die elders gaan drinken of overlast gaan veroorzaken. Maar staatssecretaris Van Rijn vindt dat ook Katwijk... de nieuwe wet gewoon moet handhaven. Nederland krijgt na ruim anderhalf jaar weer een ambassadeur in Suriname. Het is de huidige zaakgelastigde in Paramaribo, Ernst Noorman. De benoeming is pas definitief als Suriname akkoord gaat...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 ABB verkeersinformatie: de dagelijkse files zijn opgelost. Er staan nog wel files met een bijzondere oorzaak. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat tussen het en Badmen 5 kilometer. Dan staan een vrachtwagen stil. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Bij knoppen bij de berg staat 3 kilometer file. Op de ring van Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. De A10 west richting Zaanstad voor Geuzenveld staat 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen, Knopend, tussen Gouda en knopendunetten 4 kilometer. staat de vrachtwagen stil. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... voor Zoetermeer Centrum 3 kilometer de opruimwerkzaamheden... na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopert-Kleinpot-enplein en Delft-Zuid... staat 5 kilometer. De linkerrijstroken is dicht. Hello Mrs. White, how goes you? Luister...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 De NTR. Schat, ik ook. Nee, geen sprake, van. jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta. Pagina 154. Dam zet ruim een liter water op. Hak de peterselie fijn. Oké. Ik zespoed. Bloed. Pleisters. Schat, waar zijn de pleisters? Pleisters! Oh. gelukkig. Eindelijk hulp. Hier is Manjare. Uw presentator is Petra Mossel. Goedenavond en welkom bij het koken-eetprogramma Manjare Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er één keer per maand op Radio 1. En vanaf volgend jaar, vanaf januari, zijn we twee keer per maand op Radio 1. gaan we met een leuke nieuwe actie beginnen. Een wedstrijd. Heel Holland prakt. Ik ga daar straks alles over vertellen. Maar nu ga ik eerst de gasten voorstellen. Culinair fotograaf en uitgever Tony Leduc. Die na Ons Moeder nu met Ons Vader komt. Een prachtig boek. Dag, leuk hey, dat je er dag. bent. Goedenavond. Je bent een van de ja, beroemdste, beste culinair fotografen van Europa. Dus het is mooi. Dat, dat zeg jij, maar. Ja, daar heb ik onderzoek naar gedaan en dat bleek okay. zo te zijn. En. Uh, daar hoort bij dat je eigenlijk bijna nooit eten op een bord fotografeert. Nou, Dat is een stijl die ik mezelf heb uh, toevertrouwd. Want ik vond eten op een bord fotograferen redelijk saai. Omdat om... iedereen dat al deed. Ja, ook. Maar um, het bord op zich, zo'n recipiënt, dat neemt veel te veel uh, plaats in beeld. Ja. En het gaat om het eten. Het gaat om de essentie van het eten. Dus dat bord zit dus dacht, in de weg? Het bord zit in de weg. Weg, bord. En dan ben ik beginnen werken op... Uh, uh, op, op houten decors, op betonstructuren. Maar ook, in een, dat is een techniek die ik zelf mij uh, toegeëigend heb: een zweeftechniek. Dus ik laat alle ingrediënten en gerechten zweven in de, in de, in de lucht, in de ruimte. Hans Klok? Hij ja. weet het niet. Hij oh ja, is onze be bekendste Nederlandse goochelaar. of uh, nee, uh, illusionist. Ja, ja, ja, ja. nee, ik hoef het, uh, niet, ik het niet in de lucht te gooien gelukkig. Nee. Je kan het mooi allemaal op glasplaten leggen. En het geeft de illusie alsof het zweeft in de ruimte. Ja, maar, ja. Nou, het, is, het is waarlijk een genot om naar je foto's te kijken. En, maar in ons vader staan ook heel andere typefoto's? Ja, het natuurlijk. Zeggen, meer down to je kan, earth, toch? Ja, je kan niet... Dat kan je weer niet voor, uh, een, een, voor de vaders. Ik ben bij die mensen thuis geweest om die gerechten te gaan fotograferen. Ja, ja dan kan je er niet afkomen met een ingewikkelde constructie en zwevende gerechten. Dat gaat niet. Dat past niet in het thema. Dus hier dan wel, heb ik gewoon met de spullen die zij hebben toch wel een bordje, maar heel close gefotografeerd, dat je bijna niet meer ziet nee. En gewoon op een tafel gekleed met de spullen die zij mij aangaven. Dus ik moest doen wat ik kreeg. En, en ook ja, de, va en de vaders in de natuurlijke omgeving. Absoluut, in de keuken, in, he, met de sfeer heb, van die keuken ik ook. Ik heb hen gefotografeerd, de persoon in zijn keuken. Heel mooi uitgelicht. Ik heb het zelfs nog op echte film, op, op pellicule gefotografeerd. Niet digitaal. Ja. Um, om dat gevoel met echte fotografie en de authenticiteit uh, nog meer te benadrukken. Maar die gerechten moest gewoon thuis gebeuren. En dan moet je niet die... Uh, die, uh, ja, die, die uh, die hoogdravende, zwevende technieken gaan gebruiken. Dat past daar niet. Het is voor ander type boeken. Nee. Bijvoorbeeld de boeken die jij maakt. Hè? De bo alle boeken van Sergio Herman. Ja. De, de chef-kok uit Zeeland. We komen daar straks verder over te spreken. Want de luisteraars hebben natuurlijk meteen... doordat we in een België-uitzending zitten. We zitten namelijk in een België-uitzending vandaag. Ja. En naast jou zit Peer van Gerp. Dag Peer, welkom. Goeie avond. Hi. Jij weet alles over bier. Jij hebt ook lesgegeven aan... Uh, wacht, ik ga dat nu even heel serieus. De Stibon, dat is de enige bieropleiding in Nederland. Klopt. Je hebt een restaurant Lieve in Amsterdam. is Belgische keuken. Bestaat al ontzettend lang. Ik ken het al van, nou ja, 23 jaar geleden vertelde je. Ja. Ik geloof dat ik in het eerste jaar ook ben bezig eten daar. Uh, en jij gaat ons vanavond leren... Ja, bier leren proeven. Want nou, je moet mij echt Ik ga eerst jou overtuigen, ja, geloof ik. Ja, ja. Ik, ik drink geen bier. Nee, gewoon niet. Nee. En als ik bier drink, is het kriek. En dat, daar word ik heel hard op uitgelachen in mijn omgeving. Nou, dat je het hier hard op durft te zeggen. Dat... Ja, ik ben ja. schaamteloos. Ja. Al jaren. <laughs> <laughs> maar jij hebt echt dingen meegenomen. Ja, dat, dat ziet er zo. Uh... Nou, bieren zitten een beetje in het DNA van ons uh, bedrijf. Dus we koken ermee, we zetten het op de kaart. Um, we matchen bieren met spijzen, zoals we ook wijnen combineren ja. met spijzen. En dat is natuurlijk voor een heleboel mensen, denk ik, wel bekend. En bier is net even ja, kwinkslag anders. Ja, dan moet je gewoon leren en dat ga je ons vanavond leren in, in stappen. Ja. We krijgen drie soorten bier. Uh, ga jij e laten... Ja, drie zeer verschillende bieren. Met de kleine gerechtjes erbij. Kon het niet laten. Ja. Ik ben nu al heel blij met je. Uh, ik ben ook heel blij met Jona Freud. Die zit hier... ja, ja, heel ik, ja, fijn. Ja, ik kom nu iemand binnen met een lintje. Nee, nee, nee, nee. Ik ben heel blij met je omdat je naast me zit vanzelfsprekend. Maar ook omdat je drie hele lekkere dingen hebt gekookt. Belgisch. Belgisch. Vertel, ja. wat nou, doe je vandaag? Uh, ik heb gemaakt een stoofvlees. Oftewel uh, carbonades à la flamande. Ja. Ik heb gemaakt een smeus. Smeus. Ja, alleen al om... De titel van het gerecht. Ja, wat is smeus? Smeus is een, uh, uh, begreep ik later, be vrij bekend Belgisch gerecht. Voornamelijk aan de kust, West-Vlaanderen. En het meest interessante daarvan is dat er een aardappelpuree aan de basis ligt... die met karnemelk geprakt wordt. Nou, dat kennen wij niet. Oh, een beetje zure aardappelpuree. Ja. Oké, okay. dat is smeus. Dat is smeus. En dan komt een uh, geporcheerd eitje, hoort er ook bij, en garnaaltjes. Lekker. Ja. Dus Derde dat, gerecht... Eh, uh, waterzooi. Water, van kip. Sorry. Omdat ik dacht, nou, dan heb ik iets met vlees, iets met vis, iets met kip. Drie verschillende Belgische gerechten. Allemaal heel smakelijk volgens mij. We gaan oh, Drie verschillende boeken, waarvan één ja. van die boeken is van Tony Leduc. Ja, ook dat. Dus dat is ook grappig. En uh, we gaan dat straks allemaal horen. U kunt het allemaal nalezen op onze website radiomandjari.nl. En wat u daar ook na kunt lezen, is hoe u, hoe u mee kunt doen aan een wedstrijd. We hebben grootschalig onderzoek gedaan onder onze luisteraars. Iedereen wilde een wedstrijd. Toen hebben we bedacht, heel Holland prakt. Heel Holland praktisch, ja, is eigenlijk dat wat we heel graag doen. Dat is namelijk snel koken in een half uurtje bord op schoot, uh, bord op de bank... aan de keukentafel en ga zo maar door. Het wordt dus een wedstrijd. U maakt... een prak die in een half uur op tafel... kan komen, niet duur is, wel makkelijk... mag een eenpansgerecht zijn, mag... alle nationaliteiten hebben, dat vinden we... alleen maar leuk. Um, wel een beetje... uw eigen recept, iets wat u zelf... in elkaar uh, gezet heeft, bedacht heeft. En u stuurt dat in... naar manjare.ntr.nl. Dat doet u de komende tijd. Wij maken een selectie als redactie... van deze recepten en volgend jaar... 2014 koken wij in elke uitzending die receptuur. Het hoeft bij nadruk, gaan we er wel bij zeggen, dat het niet geprakt hoeft te worden. Nee, hè? nee het is meer een prakkie. Zeg ja, maar. Een Heel prakkie. Holland prakt. Ja. Uh, en die jury, waar onder andere natuurlijk een, een grootheid als, als, als Jonah Freud in zit... Die, uh, die gaat een keuze maken en aan het eind van het jaar gaan we ook een hele grote prijzen uitdelen. En nou ja, het is ongelooflijk wat wij hier allemaal doen. Programma. Ja, het programma. ons erop. Um, ja, heel Holland. prakt vanaf 3 januari hier in dit programma. Zend uw recepten in en begin daar nu mee. We zijn streng in de selectie, maar wel rechtvaardig. Mandjaren.ntr.nl. Gaan we nu praten over, over België? We, we beginnen met een biertje. Waar gaan Bier. we. Ja, oh sorry. Biertje, daar, daar klinkt. Ga, uh, ja. ja, daar ga ik al mis. Daar <laughs> ga ik al mis. We beginnen met Deus. Uh, de ondertiteling is eigenlijk champagnebier. Deus uh. is een heel bron champagnehuis, hè? Ja, um, maar niet meer zo de... groot als misschien in het verleden ooit was. Uh -huh. Dit is 100% Belgisch producent van brouwerij Bosteels. Um, uniek omdat het gebrouwen wordt in België en vervolgens wordt opgevoed in Frankrijk in de champagnegrotten. Dus dat houdt in dat ook de derde gisting op de fles, zoals het bij champagne ook is. Wordt, uh, wordt gedaan, plus ook dosage. Dus er wordt nog iets van een suiker toegevoegd... alvorens uh, verder gerijpt wordt in de grotten. En dat is binnen bier uh, drinkend België om, uh, ja, uniek. En gelukkig is het niet alleen maar een mooi verhaal. Het is fantastisch in het glas, gereukgeur, delicaat, finesse. Appeltjes, uh, een beetje karamel, zonder al te zoet te zijn. En, en hoe drink je dit? Is dit een aperitief bier? Of is dit bij een maaltijd bier? Of? Champagne, dat zou je eigenlijk natuurlijk 24-7 kunnen drinken. Ik denk dat het hier ook wel mee lukt. Uh, in principe wel als aperitief. Dat is het bekendste. Het, het lijkt op champagne. Dat ja. Ja. Het, het heeft ja. ook de kleur en de dat bubbels. Exact. Het heeft uh, voor bier een hele, hele fijne moes. Uh, de, die schuimkraag die verdwijnt ook uh, vrij vlot. Ja, die is nu eigenlijk al weg bijna. Als je dit blind laat proeven eigenlijk... En, en mensen die niet weten wat ze krijgen... zouden ze misschien in beginsel heel erg op het verkeerde been kunnen staan. Het, is ook in de, uh, het, he, het heeft niet veel bitters. Het is niet heel gistig. Dus, het heeft uh, een beetje de geur van sider. Ja. Dat, dat zijn die appels ja, waarschijnlijk exact. die ik dan ruik. Ja. Is dit meteen het chiekste soort bier wat er is? Want dat, dat, nou, dat je krijgt het. het nu ook in de vloed <laughs> geserveerd. Dus, uh... ja, absoluut. Het, uh, uh, binnen België, laat ik het zo zeggen, er zijn natuurlijk allemaal excessen. Maar binnen de redelijke reguliere uh, producenten is dit wel... Uh, het is niet zo exclusief in prijs ook als dat uh, champagne is. Maar voor bier is dit wel uh, kostbaar. Uh... En waar hebben we het dan over? Ja, ik denk in de handel zal het ongeveer 15 euro uh, ex-btw zijn. zijn. Dus het ja. zal zo uh, iets, iets rond die koers zijn. Ja. Ja. Ja. Uh, nou, nou ken ik de rituelen rond wijnproeven, maar nog niet rond bierproeven. Moet je daar iets voor doen? Ik gebruik je zintuigen. Dus ja. dat okay. met wijn. Dus Bestekenis, kijken. Ja, en gezondheid. Ja, gezondheid. Ik vind hier wel een gezellige uitzending, hoor. Ja, ja. Je ja. ja, ja, ja, ja. nou, ja. met... hier wel blij mee, hè? No. Ja. Ik heb met een biertje Zandte. toch wel dat je klok, dus. klok, klok... ook soms achterover. Maar dat kan hier niet mee. Nee, maar dat is geloof ik een van de grote misverstanden... Hè, pf over bier. Dat het alleen maar doorslessend zou zijn. Nou, bier en, en, en dan schuine streep pils. Ja. Pils is natuurlijk ja. euh, bekend om hectoliters te maken. Om, euh... ja. Nou ja, Goed. Kijken willekeurig iemand aan. Um, en dit soort bieren um, zijn veel meer bedoeld om, om rustig van te genieten. Dit even... is het eerste bier in mijn leven dat ik lust, behalve die crypto. Kijk. Behalve die kriek, ja. Echt. Laten we even proosten. Dat vind ik ja. er mooi mee. <laughs> ja, ik, mee. Ja, misschien heb ik gewoon een hele dure proost. Misschien heb ik gewoon een hele dure <laughs> smaak. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik denk, ja. denk dat jij uh, gewoon toch denkt dat je champagne drinkt. Ja, ik ja. vind het echt Ik vind het lekker. Het Deel is zacht. Zin. Het is minder bitter Weist. dan een gewoon het bier ja. wat ik ken. Zacht althans. zonder dat het zoet wordt. Het is wordt. ontzettend lekker. Ja, oh. bijzonder. En um, bij ons in de zaak hebben we natuurlijk veel mensen... die uh, wijnspijzen gewend zijn... En, het te spannend vinden om iets met bieren te doen aan tafel. Het ligt natuurlijk dan ook een beetje hoe je het inkleedt. Dus als je dan begint tafel met een fluitje. En je serveert daarna de bieren in, in een wijnglas. Wat ik straks misschien nog iets over kan vertellen. Dan hebben ze nog iets eigens. Iets wat ze bekend zijn. Alleen de inhoud is iets anders. Ja. Waardoor je de drempel wat verlaagt. En mensen eerder gemotiveerd zijn om bieren bij een uh, diner te zetten. Serveren. Dat we nu aan deze wat licht, uh, licht op de voeten bier zitten in een fluit die, ja. die verdacht veel op champagne lijkt, da daar krijgen we dan een Hollandse garnalen bij. Um, dat is ook wel degelijk in balans met elkaar. Die nou, die het is wel dag. een beetje spannend, omdat um, dit doen we natuurlijk ook niet elke dag in de zaak. Um, bierspijzen doen we eigenlijk allemaal met kleine flesjes, omdat het alle minuut men kiest en, ze, en krijgt dan uh, de bijpassende bier. Dankjewel. Ehm mm um, dit is natuurlijk, de granaaltjes zijn een beetje zilter. Ik heb wat uh, appel en komkommer ja. gecombineerd. Met een vinaigrette met een beetje appel. Uh, een beetje frisée om een, een bittertje weer te hebben. Kleine. Dus dit is, dit is gewoon eigenlijk... Groente uit de zee zie ik ook. Matchen, ja een beetje zeekraal. Matchen van wat er in het glas zit. Mm -hmm. Dat kan bij bier. Soms is het ook heel prettig om, om, om iets heel anders te doen. Om een contrast te creëren. Bitter, zuur, zoet. Uh, en veel romigheid op het bord. Ja. Daar dan weer veel bitters tegen aan als contrast. Omdat het ja. anders meer van hetzelfde is. bijvoorbeeld. Ik denk altijd bij bier. Het is vrij licht. Tenzij je bij die, bij die trappisten. Uh, tot de bodem uh, doorgaat met drinken. Maar dit, dat is geloof ik een enorm misverstand. Want, want mijn charmante assistente Francine. Die heeft bij jou uh, deep research gedaan. Oftewel mm -hmm. die kwam voorproeven bij je. En die is na vier slokjes. Is ze gewoon echt gewoon totaal in coma op de bank. Uh, uh, <lacht> kon wel helemaal niks meer doen. Kon niet meer functioneren. Dat zegt misschien iets over het bier en misschien iets over Francine. Dat en misschien niet. ook iets over jou. Ja, misschien ja. ook. Ja, ja. We, ja. Ja. Ja, dus. Maar bier is zwaarder dan je zou vermoeden. Het is geen pil. Dus, ja, natuurlijk. En, maar het is weer lichter dan wijn. Dus ja, ja. Wat, wat is het dan? Hè? Is het Dan lichter of zwaarder. Ja. Het, het, het feit is wel dat er een misschien paar... Misschien heeft ze gewoon niet goed opgelet. Dat zou ja. zomaar heel goed kunnen. Er zijn ja. een paar slijpmoordenaars, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. Uh, en, en dat heb je misschien met, met andere drankjes ook. Maar over het algemeen. Ik denk dat je het een beetje moet leren drinken. Ja. ja. ja. En dat je het niet naar binnen moet. Nee, je moet het als wijn drinken. Zeker eigenlijk. niet die, die zwaardere biersoorten, die moet je niet meteen binnenkappen. Die moet nee. je gewoon digesteren. Ja. En dat is vandaag ook uh, echt wel een hype worden. De bier degusteren, men serveert die ook in grote drie kwart liter flessen. Ja. Dus niet meer in kleine flesjes, maar in zoals een glas wijn. Zoals wijnflessen. Zoals ja. wijnflessen. Schenkt men het ook aan tafel uit in mooie grote glazen. En het is meer degusteren dat je moet doen. En dan kan je er echt van genieten en dan wordt daar niet zo snel zat van hoor. Precies, en daar is het dan ook helemaal niet voor bedoeld. Helemaal niet. Nee, nee. ben jij een bierliefhebber Arie, Tony? Ik, och, ja je ja? thuis weten. Ja, oh. ja. Nee, <laughs> Leg je ik ook, geheim op tafel. Nou, maar ook al die, al die speciaal bier. Ik ben er echt wel een grote liefhebber ja? van. Ja. En het um, gaat zelfs, ja, zelfs ver dat mijn vader was een biersteker. Ik weet niet dat je dat woord hier kent in Nederland. Nee? Ik ken een brouwer. Het. Iemand die uh, niet bier brouwt, maar bier aan huis bracht. Vroeger, in de jaren 60 en jaren zeventig. Ah. Dus nee. ik ben helemaal opgegroeid met bier. En dan niet alleen pils? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Dus ook die van die monniken die onder hun pij uh, de mooie flexjes... alle Alle uh, Trafistenbieren, die, uh, die ken ik bijzonder goed. Oké, okay. oh, dat is leuk. Dat, uh, jullie, jullie maken een goed paar vanavond. Ja, we gaan uh, zelf. Ja, ook. Ja? ja, absoluut. Ik voel het helemaal komen. Ja, maar... we gaan nu heel rustig met deze bier verder. Ik neem hele kleine teugjes, hele kleine slokjes. decusteren ga ik doen. En uh, dan gaan we... Uh, straks krijgen we bier 2. Ja. Maar dit, uh, dit was de eerste bier. Hebben we op de website ook... Staan, hè? Welke bier we aan het drinken zijn, dat komt er zo meteen op. Ja. Ik ga praten met Tony Le Duc. hij is een van de grootste culinaire fotografen van Europa. Hij is uitgever, zijn uitgeverij heet Minestrone. Het komt nu met een <tie> prachtig boek, De Keuken van Ons Vader. Dus het is natuurlijk het logische vervolg op De Keuken van Ons Moeder. Je fotografeerde, Anne uh, Olaerts tekende de verhalen op van verschillende generaties mannen, ja. vaders die koken... En dat heeft dus een totaal ander boek opgeleverd dan, dan ons moeder. Ja, absoluut. Want wat is het cruciale verschil tussen kokende moeders en kokende vaders? Uh, het hele grote verschil is dat moeders die koken eigenlijk om het gezin te voeden... eerder een beetje ook uit, ja, uit verplichting moet het gezin de, de familie de kinderen eten geven. Noodzaak. Ja, iedereen moet eten. Ja. En, en het komt toch uit een vroegere generatie dat vaders helemaal niet achter het vooruit stonden... Dat uh, was ook not dan. Mm -hmm. uh, vrouwen koken. En, en, en daar komt het uit. En zij hebben het geleerd van hun moeder en van hun grootmoeder en zo verder. Dus wat leverde dat boek op? Uh, allemaal de Belgische klassiekers. De gewone Belgische of Vlaamse keuken. Um, en de echte klassiekers. Het grote verschil nu met de mannen. Waarom maak ik nu een boek over vaders die koken? Ik, vandaag zie je toch meer en meer aan vaders de keuken thuis aan het overnemen zijn. Die, ik bedoel, gaan ze gaan meer en meer in de keuken... Ja. Uh, in de potten roeren. En zij gaan helemaal geen klassiekers koken. Helemaal niet. Ze zijn veel eigenzinniger... en ze zeggen van... Ja, ik doe gewoon mijn zin, ik doe mijn goesting... zoals wij het zeggen. Ja. En ze koken ook niet heel de week door. Ze koken alleen in de weekend, voor vrienden, kennissen. Altijd met een glas wijn erbij. Of een glas bier... Pure gezelligheid, ontspanning. Dus niet die stress of niet... ik moet hier het gezin voeden. Dat doen ze helemaal niet. Nee, die, noodzaak, ze die, die noodzaak is er niet. Zij, puur voor de lol. Puur voor de lol. En dat levert, en totaal aan de, ja, en dat levert uh, andere recepten op. Uh, veel exotischer. Heel veel exotische recepten. Um, dat gaat van Noord-Afrikaans, Thais, uh, Chinees, uh, Indiaans... Alle ja, ik zag jeans voorbij komen ja. met de prachtigste lamsgerecht. Maar evengoed, uh, kieloos vlees passeren de revue. <laughs> ja, mannen Absoluut, en vlees is ja, Dat goeie, is een goed hele goede combinatie. <laughs> en, maar ze kiezen ook voor goede producten. Ja. Ze gaan echt wel voor het beste vlees. Ze gaan echt wel voor, als ze speciaal brood willen... Dan rijden ze daar noods een half uur met de auto voor rond... om ja. na, net dat soort brood te kunnen vinden. Dus ze zijn daar echt mee bezig. Het is een... een ja, een, een hobby, ik vind dat een vies woord. Ik, ik zeg dat niet graag, het is gewoon een ontspanning. Ja. En mannen zijn daar dan heel goed in om dat te doen wanneer ze het graag doen. Ja, ja. nou valt me wel op in dit boek dat de oude generatie die geportretteerd is... Uh, bijna alleen maar aan het koken slaat die, uh, als de vrouw het niet meer kan. Hè. De vrouwen worden ja. ziek of ze vallen weg. Ik, ik vond... De mannen zijn alleen en dan, ja, dan worden ze gedwongen om te gaan... Ja, maar dan doen ze het eigenlijk ook met plezier. Want dat zijn, dat zijn, ik spreek nu over de zeventigers. Uh, ja. En dat zijn mannen die ook niet meer moeten gaan werken. Dus die hebben niks meer te doen. Dus die vullen hun tijd met liefde voor de vrouw en met liefde voor, voor de familie. Vullen ze die tijd graag in. Ja. Zelfs in de loop van de week, de week. Die doen het dan weer wel. Het zijn die zeventigers die inderdaad het overnemen van de vrouw. Omdat ze inderdaad... Ziek wordt of, of gedwongen worden eigenlijk ja. om het over. Maar ze doen daarmee heel veel plezier en heel veel liefde. Ja, er staan, maar... er, er staan waanzinnig mooie, mooie uh, recepten in dit boek. Het is ook heel mooi vastgelegd. Je vertelde al, je wilde deze mannen fotograferen in hun natuurlijke omgeving. Ja, ja. Maar ook hun gerecht vrij eerlijk fotograferen. Ik bedoel, er is niet veel gekunsteld aan. Geen toeters, geen bellen, gewoon recht aan recht toe. Zij maken het gerecht klaar uh, in hun keuken. En ik gebruik in dit geval wel een bordje, dus ik gebruik hun serviesgoed hun tafelkleed ja. en ik doe het daar met de middelen die ik krijg voor mij is het ook een uitdaging van ja, hier moet ik het nu mee doen um, ik breng wel mijn belichting mee, dus dat wordt allemaal wel netjes uh, uitge uitgedokterd en, en netjes goed gezet in set maar het, het, het eten dat ze brengen is gewoon van hen dat is zoals zij het normaal gezien klaarmaken ja. geen trucjes, niks trucjes, het is gewoon zoals je het ziet dat krijg je is er, beschouw je dit nou als een typisch Tony Le Duc-boek eigenlijk? Wat um, is een typisch Tony Le Duc-boek? Ik had een heel ander beeld. Tony Le Duc... Um uh, je hebt in, in Holland ook Christine Leduc, maar dat is dan meestal erotische uh, kleding. Ja, wij hebben onze naam hebben gemeen, we <laughs> hebben nog iets gemeen. We hebben alle dan? twee een online shop. Nou, ja. Ja, nou, nu houdt de vergelijking waarschijnlijk ook op. Tot daar, ik maak, ik maak <laughs> mooie plaatjes. Hè, ja. Dus, ja. Nou, zijn maar. mooie praatjes ook. Ja? Uh, maar anyway, um, uh, nee, ik heb bij jou natuurlijk, bij jouw werk, echt het idee van het is hypergestileerd. Uh, Jij hebt ja, eigenlijk ja, okay. iets gebracht in de, in de culinaire fotografie wat zo afweek van alles wat daarvoor werd gedaan, namelijk uh, het, het eten moest zo praktisch mogelijk op de foto komen. Ja, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Um, maar die, die heel gestileerde beelden, of die zwevende f, uh, beelden van gerechten, dat kan je niet um, in elk type project uh -huh. toevoegen. Dat past niet bij die vaders. Dus ondertussen heb ik heel goed geleerd, omwille van dat ik mijn eigen uitgeverij dus het boek zelf ook maak... Ja. dan stel ik mij op als een schakeltje in heel het proces. Dus ik ga mijn fotografie aanpassen... in functie van het eindresultaat. Het boek voor de vaders moet dan heel toegankelijk zijn. Dus Is, ook die ben fotografie... Ben je daarin veranderd? Ben je meer mm. uh, dichterbij... Ik bij doe je dat al langer room? hoor, dat soort foto's maken. Go dus de hele gewone recht aan, recht toe mm -hmm. foto... wel verzorgd, met dezelfde... Uh, uh, ...verzorgdheid als ik een gestileerd beeld maak... ...maar ja, een andere stijl, omdat die stijl moet passen bij het onderwerp. Ja, ik dus snap. ik weet mij perfect daarin aan te passen. Wat is eigenlijk jouw motief geweest om een eigen uitgeverij te beginnen? Want naast fotografie, waar je altijd hele mooie opdrachten in had... ...geef je boeken uit en niet gewoon boeken of boekjes. Echt chic chic. Ja. opsneden ja. prachtige, prachtige verzorgde boeken... die allemaal kapitaal kosten, althans om te maken in ieder geval. Dat vooral. en um... Om te kopen valt het dan nog wel weer mee? Dat valt wel mee, maar ze zijn wel altijd in de iets duurdere categorie. Dat mm -hmm. weet ik, maar daar is blijkbaar ook een publiek voor. Dat mm -hmm. is duidelijk. Maar waarom ben ik mee het uitgeverij begonnen? Ja, ik, ik was heel lang, ik noem het beeldleverancier. Ruim twintig jaar lang. Ik zit nu al dertig jaar in het vak. Maar twintig jaar lang gewoon... Foto's maken ter illustratie van een boek dat gemaakt werd door een ander uitgever of voor een magazine, noem maar op. Ja. Um, ik heb heel die, heel die wandeling gemaakt in mijn leven. En ik kwam op een punt van, meestal rond je veertigste, gebeurt dat, dat je even alles uh, op een rijtje wilt zetten. En kijkt van, wat doe ik de komende 25 jaar nog? Ja. En ik dacht van, ik ga geen 25 jaar lang nog foto's van asperges maken. Nee. Toch. Ik, ik, ik wou iets anders. Ik wou gewoon, maar ik had ook een klein beetje een ongenoegen van... Nou, um, de foto's die in de boeken verschijnen... Misschien is daar wel meer uit te halen met mooier papier op mooi papier te drukken en met je mooie layout. En ik had zoiets van, de uitgeverij gaan het niet voor mij doen. Nee. Dus ik begin er zelf aan. Dus zonder concessies, precies zoals jij het wil maken? Precies zoals ik het graag zou willen zien. En op die manier heb ik dan mensen rondom mij uh, uh, vergaard... die uh, allemaal ook zo maniakaal met hun vak bezig zijn. Dat gaat van journalisten tot uh, vormgevers, tot drukkers... Uh, ik heb heel die ploeg samengesteld, in meerdere ploegen eigenlijk, meerdere equipes. En zo ben ik uh, met mijn idee van ik wil kwaliteit brengen. Ja. Dat had ik vroeger altijd met mijn beelden. Ik ging altijd tot het, men werd gek van mij, dat ja. ik zo gedetailleerd... Mee Je alfabet. bent er wel eens uitgestuurd ook, hè? Uit een klus gehaald. Ja, dat gebeurde natuurlijk wel eens, ja. Uh, ja, ja. Nou, je kijkt zo ja. naar beneden alsof je ja. het vertrokken ja. hebt. Maar... Ja, ja, ja, tuurlijk. Maar, ik, maar nu ben je eigenlijk nogal, nogal koppig. En, en ja. dat kon niet iedereen zomaar um, mee om. Nee. Um, da daarin en... heb je het getroffen met, met iemand met wie je samenwerkt. Die zelfs ook een, een aandeel in jouw uitgeverij heeft. En dat is chef-kok Sergio Herman. Over ja, die is er nu, nu sinds. Twee jaar en een half is hij erbij gekomen. Dus ja. ik heb mijn uitgeverij bijna tien jaar ondertussen. En nu sinds tweeënhalf, drie jaar is hij erbij gekomen. Maar hij heeft... Ja, we hebben veel dingen gemeen. Um, als het gaat om streven naar die kwaliteit. Perfectionisme. Perfectionisme. Dat, dat, wij begrijpen elkaar er heel goed in. Ja. En de reden waarom het dus ook bij, ons, bij mij gekomen is... bij Ministroni is ook omdat hij werd... zo lastig gevallen door al de grote uitgeverijen... om ook met hen boeken te maken. Maar... Dan moest hij weer concessies doen. Ja. Dan zou er nooit, zoals wij nu vorig jaar Sergiology gemaakt hebben. met uh, die, die grote uh, zwarte box met, met geluidsopname in audio set. Dat zou geen enkele uitgever. Een waanzinnig project is dat, hè? Wat... Maar geen enkele uitgever zou dat doen of durven. Alleen al niet omdat het gewoon een nagel in je financiële doodskist is. Het, is, uh, het kost te veel geld. Maar echt, het is echt niet normaal. Maar? Je wordt er heel gelukkig van? Het is fantastisch om iets te maken. En als ja. het dan is en het wordt geapprecieerd en de mensen vragen ernaar en, en bewaren het en, en bestellen op voorhand, want dat gebeurt dus echt, ja, dan, dan weet ja. je waar, waar je voor werkt. Ja, en, en want zo, zo er... is het wel, want ik zag, ik zag dat, dat je je nieuwe boek aankondigt samen met Sergio Herman. En daar wordt op ingetekend. En dat begint nu al volgens mij een enorme succes hebben... te worden. Terwijl dat hele boek er nog niet eens is. Het boek is er helemaal niet. We hebben het aangekondigd met de naam Desire, dat zal het worden. Ja. Maar meer is er niet. Een paar foto's, maar wel. Het is een boek van Sergio Herman en mij als fotograaf, uitgever. Ja. Er worden 2000 boeken van gemaakt, genummerd. Dat is de limiet, er wordt geen boek meer gemaakt. We zijn één week verder, er zijn 550 boeken op voorhand gekocht. Online. Ja, iedereen wil daarbij. En niet zijn. op de site van Christine Leduc. Die geven je hele andere dingen weg. Dit ja. is verkeersinformatie. De avondspits is voorbij, maar er staan nog wel een paar files door andere redenen dan gewoon drukte. Op de A1 Apeldoorn naar Hengelo is een vrachtwagen gestrand bij Badme. Er staat drie kilometer file, trekt een hoop bekijks. Er was een aanrijding op de A13 bij Delft. De rijbaan is wel vrij, van Rotterdam naar Den Haag, maar de file is nog niet weg. Tussen het Kleinpoldoorplein en Delft-Zuid, twee kilometer. En op de A50 Eindhoven naar Arnhem nog file rijden tussen Os-Oost en Ravenstein, ook na een ongeluk twee kilometer. Het is weer een buitengewoon smakelijk gezelschap waarmee ik hier zit. Ik zit hier met, met Belgen en Brabanders. Dus ja, hoe zuidelijker, hoe boegondijker, hoe prettiger eigenlijk. Hè? Tony Le Duc, een van de grootste culinaire fotografen van Europa en uitgever. Die, die zit naast me. Dan zit Peer van Geurk weer naast hem. En die deelt nu bier 2 uit waar we zo over gaan praten. Jona Freud, mijn steun en toeverlaat, staat achter de pannen en potten. En zij gaat straks drie heerlijke Belgische gerechten opdienen. Er komen ook mailtjes binnen van luisteraars... zoals deze van Rudy Noorthuizen. En die komt uit Weert en die schrijft ons... complimenten voor de keuze van het onderwerp bier. Mooi dat jullie dit nu serieus behandelen. Ja, we hadden echt meer verzoeken gekregen. Naast de biercultuur in België... is er ook een groeiende biercultuur in Nederland. Een verschil tussen de landen is dat België... goed in de traditionele bierstijlen is... en Nederland veel nieuwe bieren op de markt komen. Met nieuwe smaken, dat klopt wel een beetje zo, hè, Beer? Ja, het is misschien iets te zwart-wit, maar. Uh... Sterk punt. Ja, sterk ja. punt. Nou ja, goed. De, de, deze man heeft opgelet, deze Rudy. En die gaat deze rest van de uitzending ook opletten. Ik wil nog even één vraag stellen, Tony, aan jou over Sergio Herman en die samenwerking. Ja? Sergio Herman is afgelopen week zijn, zijn begeerde Michelin-sterren kwijtgeraakt. Um, hij staat niet meer in de gids. Terwijl hij ja. pas op 22 december zijn restaurant de deur sluit. Er, is nog, er wordt een beetje op gemopperd in de ik, culinaire ik, ik wereld. Ik heb het begrepen dat daar nogal wat rond te doen is. Ja, ja het, ik vind het. Het, het lijkt of hij nu inderdaad helemaal geen sterren meer heeft. Nee. Zo lijkt het in de gids, hij heeft ze gewoon uit. Terwijl hij Maar er nog hij is. kookt gewoon nu nog, nog de, de pannen van het dak in, in Sluis. Men had, misschien, uh, men had misschien in de gids het toch kunnen opnemen... maar met de vermelding, dit sluit. sluit op 22 december. Ja. Hij heeft ook een, een, een andere uh, zaak aan het strand... Ja. Uh, en die heeft geen ster gekregen. Die had er alleen, maar die heeft er geen bij uh, gekregen. Terwijl de prognose was dat hij het wel zou krijgen. En ja. ze werd er gesuggereerd door, door de hoofdredacteur van het blad Bouillon, een culinair tijdschrift hier in Nederland. Trouwens, een mooi blad ook om te zien. Die ken ik. Uh, die Jansen is dat. En die suggereerde, ja, dat is eigenlijk een beetje strafpunten voor het feit dat Sergio Hermans zijn aftocht heeft uh, aangekondigd. Dat hij stopt ah, met ja. zijn restaurant. Dat is, dat is bullshit. Oké. Okay. Dat is ook weer gewoon opgelost. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet dat men zo denkt... dat doet men toch niet? Vind je het goed eigenlijk dat Sergio gewoon zegt... ik gooi het roer om, ik ga gewoon wat anders doen? Ik vind dat je dat ballen moet voor hem om dat te doen. Ja. Niet? Ik vind het echt wel heel knap hoor... dat hij zegt... Ik, ik, ik, ik werk heel vaak met hem ter plekke... dus boven het restaurant bij een klein kantoortje... en dan maak ik al die foto's voor, die, voor, voor onze boeken samen. Ja. Um, de, de stress en de, de drukte die daar hangt... Maar dat zijn alle topkeukens, dat zijn dat is nu helemaal zo. Dat is bij jullie ook. Er is altijd. Je moet twee keer per dag presteren. Ja. Ja. Eén, wij wij doen het één keer per dag. Ja, okay, Vinden keer. we voldoende. Ja. Ja, ja. Maar <laughs> dat goed is als het. je lunch hebt, inderdaad. Ja. Twee keer ja. per dag daar uh, in het restaurant op dat topniveau. Doe het maar. En daarnaast zijn er zoveel opportuniteiten die je niet kon uitvoeren. En daar gaat je nu voor. Um, maar je ziet het niet alleen bij, bij Sergio. Kijk naar Ron blauw Die heeft ook een naast zijn gastronomische zaken. Hans van Had Wolde in Maastricht, Hans van Beluga. Wolde heeft ingeruild voor de brasseriestijl. Men noemt het de... de uh, noemt bistronomie. Het bistronomie. Een ja. heel mooi woord. In Frankrijk, in Parijs zie je het eigenlijk ook heel erg veel. Hè? Ja, maar dat is een hele goede zaak. Want uh, de, de topchefs, die met hun kennis, met hun productkennis ja. en met hun equipe, met die kwaliteit, die gaan... Je mag het eigenlijk geen trapje lager noemen, maar die gaan gewoon voor breder publiek aan, goeie koop, met goede kopere ingrediënten, met minder dure wijnen gaan die gewoon meer mensen naar zich toe trekken uh, om te kunnen proeven en genieten van lekker eten ja. met Ik hun denk kennis. Het ja. publiek is veel breder geworden de laatste jaren. Ja, natuurlijk. En, en dat is gewoon een goede zaak. Ja. En je ziet ook dat er heel veel jongetjes vandaag, zowel in Nederland als in Vlaanderen, opstaan en ook eenmaal die voor, voor die formule kiezen. En het werkt. En, en het deftige knipmessen en dat er drie, drie uh, mensen plus de sommelier achter je staan de hele avond. Die zijn avond. weg. Die tijd is een beetje voorbij. Is ook ja, al, dat, is, het is, het dat is want... ouderwets. Dat is voorbij. En men gaat gewoon niet eens een wit tafelkleed gebruiken. Maar gewoon een houten tafeltje en, en een fles wijn op tafel. Maar het eten is zo top in orde. Met die filosofie van die mensen die het allemaal zo goed kunnen. Die, ja. die topmensen werken erachter. Heel ja, die ding. model is ook uh, belangrijk, denk ik. Ik dat denk komt dat, er ook bij, natuurlijk. dat, dat het um, uh, lastig is om in dat segment waar zoveel er omheen gebeurt... waar mensen voor nodig zijn die niet per se omzetgerelateerd betrokken zijn... Ja. maar die allemaal wel betaald worden... dan ja. wordt het lastig om, uh, om iets gezonds het te houden. Het is heel moeilijk om een toprestaurant, ja. uh, om daar iets met te verdienen, het is ja. heel moeilijk echt heel moeilijk en die restaurants waar we het nu over hadden daar zitten ook enorme investeringen op en daar zitten vaak enorme aan. geld schieten ze achter en ja. ga zo maar door dus... nu, uh, het, het is heel mooi, ook wat Sergio heeft echt groot gelijk van, hij heeft dan Pure C en straks heeft hij de Jane in Antwerpen en er komen nog dingen aan dus hij heeft dat heel uh, verstandig bekeken. Ja. We er in België krijgen er weer meer sterren bij. Terwijl in Nederland hebben we nog steeds een zware achterstand op België. Terecht, hè, Tony Leduc? Ja, alles op zijn tijd, hè? <laughs> De superioriteit van zo'n Belg. Nou, we moeten ook elke keer, gaan ook niet elke keer Belg uitnodigen hoor. Dit wil ik niet meemaken. Peer, ja. bier 2 is, is bruin, is ja, donker. Is uh, Sint-Bernardus-abt 12. Um, monnik mooie aan titel pas gekomen. Dus. Ja, dit, dit, dit voldoet een beetje aan de wens. Um, um, uh, oer, trappist, abdij, monnik. Het, het, het, ja, waar België wel uh, beroemd om is, En is ik. dit ook echt dat ambachtelijke bier? Want ik heb me wel eens laten vertellen... dat dat heel vaak wel op een flesje staat dan een monnik. maar ja, dat, dat moet helemaal je niet kom geloven. Nee. Komt geen monnik aan het pas? Slechts te bij de trappisten dan mag je het geloven. Okay. En uh, Dit is een abdijbier. Um, Sint-Bernardus... Um, het is eigenlijk zo, of eigenlijk een, een, een trappistenbier, dus het verschil is: om dat ook maar even de wereld in te schieten. Um, trappisten worden nog binnen de muren van een abdij gebrouwen. onder toezicht van vader Abt. Juist. Abdijbieren zijn wel oud van receptuur kan uh, al lang niet meer binnen de muren gebrouwen worden. Welke fabriek dan ook? Juist, en in, in, in, in hectoliters... Uh, dat past niet eens binnen de muren van een gemiddelde abdij, denk ik. Nee, nee. Um, dus hier gaan we nu echt voor echt? Dus is voor echt. Ja. En um, het leuke eigenlijk hiervan is dat... Um, de geschiedenis wil dat het allerberoemdste alle, alle trappistenbier... West Vleteren 12, dat is niet in de handel. Dat moet je ophalen uh, bij de abdij... Dat, ze, dat noemen wij dan weer een, een Belgisch trucje voor gedaan. Daar word je geregistreerd en dan mag je maar geloof ik, zoveel kistjes per zoveel maanden meenemen. Ja, dat ja. is ook zo, daar is een hele uh, hype rond gecreëerd. Ja. Um, Moet je ook naar de biecht eerst? Of... Misschien wel. Dat, dat zouden mensen wel kunnen doen, Dat ja. zou het ja. best kunnen, ja. ja. Voordat je een bakje bier hebt. Maar ja. Zo wordt er op, op die manier wordt er ook ja, iets gecreëerd. Iets mysterieus. Het is een marketingtruc. Ja, het ja. Ja. werkt. Ja. En, en, en het ja. werkt ook alleen als het product goed is. Ja. Het is fantastisch bier. We goed. gaan nu even proeven, ja. hè? want ik ruik meteen iets zoets. Of ook. Is het ook zoet, hè? Ook. Maar ja. het is niet alleen zoet, het is ook een beetje koffie. Het is een beetje karamel. Het is een oh, beetje sterrenijs. Ja. Het is niet eenzijdig. Dat ik op deze leeftijd dan ja. nog eens aan het bier mocht. Dat wij daar getuigen van nou, maken. Ja, Ik vind het echt een wonder, serieus. Ja, ik, lekker, ik, ik denk dat ik ook weer religieus... Uh, ja, ik ja? Denk dat, ja, dat hoeft niet eens. Ik doe het al jaren zonder biecht. <laughs> dat, uh... <laughs> lekker. Wat, wat, wat, wat, wat, vertel even iets over die smaak. Want jij kan dat benoemen. Ja, um, de, de kleur um, is, is ook een beetje een espresso kleur. Iets lichter. Uh, de geur is... Um, um, het eerste is absoluut wel een beetje zoet. Beetje zoethout, yeah. Een beetje zoethout, um, een beetje karamel. Um, het fijne vind ik van dit bier is dat het allemaal gelaagd is. Dus het is niet eendimensionaal lomp in één hoek Plat. zitten. Zeker als je dan een slok neemt... dan komt die warmte van de alcohol uh, naar boven. Het is wel een fors bier natuurlijk... Yeah. Die donkere smaak tonen. Maar niet weer te donker. We gaan hierna nog iets donkerder, Oh jee, ja. Want we eten hier eigenlijk iets vrij stevigs bij. Iets rundachtigs. Ja, hecht is het. Ik dacht, in deze tijd is het wel lekker om iets met wild te doen. Ik weet niet of dit een gerecht mag heten. Dit zijn eigenlijk twee componenten op één bord. Maar om even ja, toch aansluiting te vinden met het bier. En Het is Nieuw-Zeelands het. Dus dat houdt in dat het uh, niet ontzettend wildsmaak heeft. Wel mm -hmm. prettig wildsmaak heeft. Daarbij, uh, dat hebben we even ingerold met wat kruiden als korianderzaad. Kort even dichtgeschroeid, dun gesneden. En dat vond je lekker bij, bij dit ja. type bier? Ja, omdat die... Helfsachtig. ja absoluut. Dat is de combinatie dan? De aromas van het bier, eh, dat ook een beetje dat fruitige wat hij heeft, dat kruidige, dat neigt een beetje naar het sterrenijs. Ja. En dat gebruiken we dan ook om die korst mee in te smeren. Nou, um, ik ga het even gewoon het poppen. Het is heel grappig, want je merkt uh, die, dat bier is natuurlijk een, heeft meer iets bitters dan wijn. Maar dat doet het wel heel goed bij dat ja. ert, vind ik. We gaan, even, we gaan even een beetje smakken. En dan gaan we ondertussen naar Chris Bijma luisteren. Die is dus helemaal afgereisd naar België, naar Leuven. Die ging op zoek naar het restaurant van, uh, van de beroemdste tv-kok van België, Jeroen Meus. Daar kun je voor pakweg, laat ik zeggen, een, een 100 euro, kun je daar prima lunchen. Dat had ik hem niet verboden. Hij is met Paulien Cornelissen afgereisd, maar ja, het liep allemaal anders. Onze culinaire reis is begonnen. Uh, we zitten in de auto voorbij Breda. Paulien zit achter het stuur, dus hey. alles, is veilig. Ja, alles is veilig. En we gaan in de richting van het restaurant van Jeroen Meus. En Jeroen Meus is ook alweer. Jeroen Meus is de Belgische Jamie Oliver. Ja, ja. En we hebben min of, mee. of meer een afspraak met hem al geregeld. Min of meer? Nou, we zijn voorbij Breda en nu wordt duidelijk dat het min of meer een afspraak is. Dit, is, dit klinkt wel als een heel goed project, Chris. Ja, maar ik dacht, het is wel een goede spirit om er gewoon nu in één keer heen te rijden. Rianne van Plu. Hallo? Hoi, met Petra. Hé, hey, Petra, met Chris. Hey, ik sta nu in, ja? uh, in Leuven met Paulien bij Luzien van Jeroen Meus. Maar ja? het is me niet gelukt om uh, hem te spreken. Zijn laatste mail was dat het niet uh, kon, toch? En daarom hebben we een nieuw idee... We gaan lunchen met bier. Vind je dat ook goed? Er is heel veel bier in, uh, in, in België. Lunchen met bier? Ja, we hebben nu een bierkok gevonden. Die is de bierkok uh, van het land, geloof ik, zoiets. En die zit ook in Leuven. Nou, klinkt goed. Ja, doen hè? Ja, doe maar. Oké, okay. nou dan gaan we met het uh, bier aan de slag. Officieel is het de bierkok van Vlaams-Brabant... en hij heet Bram Verbeke van restaurant Zarza. En we ontmoeten hem in zijn keuken, een beetje lawaaiig... en we vragen hoe normaal het is koken met bier in België... Eh, wel, het is normaal dat er veel bier wordt gedronken bij het eten. Omdat, ja, dat, is, dat is traditie. Vroeger, eh, vroeger eh, maar heel lang geleden, stond er in plaats van water tafel bier op tafel. bierbuff, okay, buff. Eh, echt zo eh, een, een laag in alcohol. Dus bij, eigenlijk in de, in de, in de traditionele eh, keuken is er altijd veel bier gebruikt. En ook veel bier gedronken. Maar in feite, er zijn zoveel mooie bieren in België... Hij is ook kwalitatief vol, dus waarom altijd eh, wijn? Terwijl dus we hebben zelf mooie bier om erbij te serveren. Alleen is het een andere aanpak, omdat. Ja, met bier moet je ook nog rekening aan houden met de eh, met alcoholgehaltes en zo. Want als je dan heel alcohol. een uh, 12 graden bij zet, dan, uh, ja, dan. in het voorgerecht gaat bijvoorbeeld niet werken. Hè? Dan moet je niet alleen qua alcohol, maar ook qua kozi. Vandaar dat het bier vaak in kleine glaasjes gepresenteerd wordt. Maar hoe zit het nou met het bier in het eten, Bram? In het eten zelf? Ja? Uh, in het eten zelf. En ik kan bijvoorbeeld een aantal voorbeelden dat we doen. Hè. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, je gaat vis gaan pocheren. Vaak werd dat gedaan in witte wijn en, in, uh, en met, met boter zo pocheren. Dat kan ook perfect in een mooie wit bier. Dus dat geeft de, die smaak trekt daar volledig in. Het moeilijke met koken en, met, van koken met bier is um, het bier uiteindelijk in je bord mag proeven. En daarom, wat ik ook altijd doe, als we koken met bier, is op het laatste, net voor het serveren, nog een klein scheutje bier toevoegen. Omdat anders, als je bier laat koken, het kan bepaalde accenten geven, maar de, er gaat veel verloren. Maar dus op het einde bier toevoegen, dat helpt wel om echt zo de smaak van bier te hebben. Maar in feite kun je marineren, vinaigretten met bier in, met geuzen bijvoorbeeld. Dat is, dat is heel zuur, he. in plaats van azijn, um, allez, met een beetje olie, een beetje citroensap, wat geuzen is... Dat is heel lekker. Zo zo weinig mogelijk bewerken. We gaan natuurlijk lunchen bij Zarza. En voor de zekerheid leeg ik even mijn blaas. En daardoor mis ik de presentatie van het eerste biertje. Maar Paulien praat me bij. Hij zei erbij, voor meneer heb ik hier uh, het, uh, wat heet die nou? oh ja, het beste wereldbier in witte versie. En daarmee wordt het bedoeld... Het beste bier ter wereld heeft ook de bierprijs gekregen. En daar dan de witbierversie van. En dat, en dat heet Blanche de Namur. Heel licht biertje. Lekker? lekker. lekker? Ja, heel lekker. Van het biertje bij het voorgerecht gaan we naar het biertje bij het hoofdgerecht. Die bij de zeebaars. Kom maar. Het biertje is een troubadour, komt uit de brouwerij de musketiers in Ursel. is een fris fruitig biertje met hopkruidig. Alsjeblieft, hè? Na het hoofdgerecht, het nagerecht, bierijs met een biertje. Dat uh, biertje dat we serveren, eveneens het in het gerecht, is een barbaardbier. komt uit uh, Wallonië. Het is eigenlijk een honingbier, zal ik zeggen. Mm. Dit is heel erg lekker bierijs. Mm. Inderdaad, met een honingsmaakje ook. Dit is het meest smakelijke biertje van de drie. Na drie heerlijke gerechten kwam ik erachter dat de biertjes niet in kleine glaasjes werden gepresenteerd, maar per ongeluk in hele flesjes. En dat zorgde ervoor dat ik op de terugweg mijn carrière als liedtekstschrijver nog eens heb opgepakt. Als er iemand, iemand, iemand, iemand, iemand is... Oh my god. Uh, ik, zit, ik zit achter het stuur, mensen. Nou, zeg, Niet Chris. Iemand, Chris is dronken. Iemand, iemand is. En hij denkt dat hij Paul van Vliet is. is. Iemand, iemand, iemand, iemand is. Dank u wel is wel de ergste nachtmerrie, hè? Chris maar die denkt dat hij Paul van Vliet is. <lacht> dat is echt vlek op vlek, is dat. <lacht> Chris mij met uh, Paulien Cornelissen in, um, in Leuven. Want dat bier, dat valt dan weer zwaarder dan je eigenlijk denkt. Ondertussen gaat uh, Jona Freud haar drie Belgische gerechtjes uitserveren... in kleine, bescheiden porties. Ja. Hartstikke fijn. En tegelijkertijd dienen wij een biertje op. Er klopt niks meer van de proeverij in Peer van Geur? Heerlijk. Oké. Okay. Het is nu al een chaos en we zijn nog niet eens een uur verder. Wat ga jij zo meteen serveren? Om iets te laten zien wat uh, makkelijk ook thuis te doen is. Uh, dan wat je gewoon in de winkel kan kopen, supermarkt. Uh, bier, kasteel, donker. Kasteel, donker, ja. Donker is ook de juiste benaming. Het is echt, echt uh, uh, chocolade. Uh, het is zo, de mouten zijn zo donker gebrand. Dit noemen ze dan ook chocolademouten. Ja. De vorige bier was donker, maar als je dit daarnaast ja, ziet, zie je ook... Dus echt heel donker. ...zwart, ja. met een, uh, nog wel een, een, een vrij witte schuimkraag. Leuk, hè? Ja, iets meer... Ja. Ik uh, laat een beetje chocola rondgaan, uh, want dat is eigenlijk de match. 72 procent uh, Wij doen het alles door elkaar vandaag. Ja, toch? Wat heerlijk. Nou ja, dat kan gewoon, waarom niet? Dit is mangiare... Ja, twee, dat moet, hè? Hoge cacao je Met kerst. En je wil leuk afsluiten. En je denkt: ik ga naar de ja. bakker. Ik koop daar een prachtige chocolade taart En ik heb het wel gehad met die wijntjes. Dan is dit in combinatie. is het Wel wijntjes, dus biertjes mag ik niet zeggen. Maar jij mag wel wijntjes zeggen. <lacht> Touche. <lacht> <lacht> ik maak uh, een aantekening. Ja, Ik merk het. Ik heb ook nog chocolademousse meegenomen. Hemelse modder, zoals wij dat noemen. Oh, Gemaakt van, uh, kan mieren. je elke keer komen. Ja, hoor. Wat een vist. wat een vis, hè? <lacht> He, wat maar dan fijn. zul je zien, dat, omdat in die moes zit ook uh, room, zit boter, dan uh, verslap je de chocoladespeer tot het echte bittere. Ja. En dan kan je het even naast elkaar proeven wat het doet met het bier. Dat is een heerlijke komi. Wat wil jij erover zeggen? Tony Le Duc. Ja, dit is hier aan, ik, ik kom elke, elke maand een keertje mee. In <tie> Het is Als er altijd zo aan toe gaat, goede door, goede blijf wel... Onze vaste kom, fotograaf. Ja, ik ja. Kom weer, met plezier eigenlijk. Er valt altijd wel iets te schieten hier, hoor. <tie> <tie> wij, wij, ondertussen krijgen wij drie Vlaamse Belgische gerechten. Ik moet niet... Vlaams, zeg maar, Belgisch, ja. uitgeserveerd. Die uh, Jona Freud heeft gemaakt uit drie boeken. Smeus, waterzooi en carbonades. De flamande, hè, of Ja, ja, ja carbonaris, de flamande. Wat dus niet zoals het bij ons momenten zijn. Maar dat is uh, met stoofvlees, rundvlees. Die kan wel goed met dat uh, zware bier, lijkt mij ook. Ja. Dus, zeg maar waarom zit je het in het Frans? Ja. Nou, zo staat het eigenlijk in al die uh, boeken. Ik heb er echt vandaag ook nog allemaal boeken op nageslagen. Om te kijken hoe het daar vermeld wordt. Zelfs in ons kookboek. Echt? Van de Belgische Brunnenbond. Stom heet eigenlijk gewoon op stoofflees. deze manier. als ja. de. Vlaamse uh, stoverij. Carbonades ja. flamande. Heel leuk met dat, met dat laatste bier. Dat denk ik ook. Omdat er... Het heeft specerijen. Het heeft... Uh, ja, dat dus is het leuke van Sinterklaas. Ik denk aan het... Sinterklaas opeens. Er zit... Uh, ja, in de België Denk dat Warte peperkoek Piet. bij ons. Is Denk daar nou niet aan. Begin daar nou niet over. Dat is een nationaal trauma. <lacht> Hij volgt wel nieuws hier. Dat is ja, duidelijk. Ja. Ja. Dat kunnen die Belgen. Die kunnen gewoon over de grens kijken. Ja. En dan betalen ze niet mee. Weet je wel. Ja. Maar wel lekker hoor. Ja. Nou, vertel. Het is uh, uh, door, de, uh, door het stoof... Ja. Zoals het in België het is volgens mij echt stoof. Hè. Je noemt Stoven. het stoofvlees, ja. maar je, daar zit in België het is het een stoof. Daar zit uh, ja, wat wij ontbijtkoek noemen en zij peperkoek. Ja. Nou, is dat lekker En uh, die smeer je in met mosterd en dat bindt. Dat is het mooie van peperkoek. Maar dit is zo, uh, zo mals ook. Het we, we, is zo ontzettend welk, lekker. Welk vlees gebruik je hiervoor? Ik heb door regenrundelappen gehaald, wel bij de goede slager. Vanzelfsprekend. Uh, dus dat scheelt al heel erg. Dan heb ik het gestoofd in uh, bier, Ja. <laughs> Jij ja, hebt het meteen geproefd, ja, Helemaal goed. Nou. Ja, Gestoofd in bruin bier ben ik gisteren echt expres gaan halen. Want ik drink ook geen bruin bier. Maar ik denk, nou, dan gaan dat echt helemaal... Eh, ik volg het recept, ja. dus dat gaan we doen. Ja. Het grappige is eigenlijk dat het uit een heel simpel boekje komt... wat uitgegeven wordt bij uitgeverij Veldman. En dat heet gewoon De, de, de, Bel, de Belgische Keuken. Het is een boekje van 8 euro. En daar vind je dan zo'n recept in. Dat ik echt denk, nou, ik was er echt zo blij mee de hele dag. Het rook de hele dag, helemaal lekker. Ja, het is fantastisch. Ik ben, heel, ik ben er ook heel, heel blij mee. Het ja. recept staat op... Op onze site. Absoluut, absoluut. Wat hebben we nog meer? Want ik, nu hebben we eigenlijk al de hoofdprijs gedaan, heb ik het gevoel, of niet? Nou, dat zou je denken. Behalve die waterzooi. Kijk, hij is ja. een beetje dik geworden bij mij. Ik ben daar hier wel blij mee, moet ik zeggen. Want het is wel zoals heel mensen zooig. niet weten, uh, is dat de keuken hier dus altijd een beetje hè, Dus een beetje behelpen af en toe. Zullen ja. we het maar noemen. Maar uh, de waterzooi is uh, vrij. Uh, zeg even wat waterzooi is in eerste plaats. Ja, een waterzooi. Dat komt oorspronkelijk uit Gent. Het is eigenlijk een recept uit de middeleeuwen, heb ik inmiddels begrepen. En het komt uit de grachten van Gent. Werden vroeger vissen gevangen. En daar werd dit gerecht meegemaakt. Het is een, ja, je trekt een bouillon... Deze keer heb ik hem van kip gemaakt. Ja, ik wou zeggen: dit is toch. Het is geen vis, maar ik wil vis, een kip en een vleesgerecht. En in die smeus ah, voilà. zitten al de ja. garnalen. Ja. Ja. Dus we hebben hier kip de waterzooi van kip, die inmiddels net zo bekend is, zo niet bekender in België dan de waterzooi van vis, heb ik begrepen. Ja, het is begonnen met vis. In, ja. in de, in de Gentse waterzooi is oorspronkelijk met vis. Ja. En dan is daar wat er precies gebeurd is, weet ik niet maar oorlogsperiode is het veranderd. In kip was dan blijkbaar goede koper of Ja, voorhanden in ieder geval. Voorhanden, nou, ik heb begrepen ook dat de gif ja. in de grachten ervoor zorgde dat mensen geen vissen meer gingen ja, vangen. Zou best kunnen, weet ik niet. En het grappige is, wij zouden natuurlijk denken: water, zooi, dat, dat is uh, omdat het met grachtenwater dan is of heel, heel zoierig. Maar uh, zooi, dat komt van het woord zooien, ziedend, koken. Het is gewoon koken. Ja. Nou, dat wist ik ook niet, dat hebben we allemaal nu weer geleerd. En, en het bijzondere is natuurlijk de combinatie met room. Want we hebben ook kippensoep, ja. maar daar lijkt het helemaal niet nee, op. Nee, er, dus er wordt een roe gemaakt met die bouillon. En daar wordt dan ook nog room doorheen gedaan. En daar zitten groentes bij. Het is een eenpansgerecht. En aardappels zitten erdoor. Aardappels, uh, prei, wortels. Uh, het kan zo meedoen met heel Holland Prak, zeg het kan, maar. Het is een heel Holland Prak gerecht, maar dat heb ik wel meteen gewonnen. Ja. Dat is nee. weer weer jammer. Nee, maar jij, maar jij bent ook van deelname ja, uit de, uitgesloten. De, de ja. <lacht> Want jij zit in de jury, dus dat kan helemaal niet. Maar het is wel heel erg lekker. Alle, ja. Maar hij, hij is een beetje dik van substantie. Ik vond het wel grappig. Als je de bouillon er... vergeten. Nee, er zit wel bouillon in. Maar omdat ik hier naartoe moet komen, dan koelt het mm. gerecht af. Dan dikt het heel erg in. Dat is altijd met de, waar er de roe in is. Hè. Als je dat in de koelkast zet, dan koelt het af. Dus hier naartoe is het heel erg afgekoeld en ik heb vergeten bouillon mee te nemen om het hier weer dunner te maken. Onder die prime, primitieve omstandigheden als je dan ziet wat wij hier op tafel krijgen, dat is ja. ongelooflijk. Ja. Hè? Derde gerecht. Wanneer en... worden die sterren uitgedeeld? Nou, ja. <coughs> volgend jaar pas weer, mm. gelukkig. Ik vond Jonah. even zo'n mooi ding van het kokend van woeden. Dat is dus het ziedend, ziedend koken. Ja, koken. Waterzooi. Ja. Het derde gerecht is de smeus. Ja. Heeft ja, het heeft uh, niks met je Meus te maken? Nou, dat heb ik dus uit het boekje van Jeroen Meus. Dat vond ik heel <lacht> grappig. <lacht> ik sla dat boek open en er staat een gerecht nou. dat heet Smeus. En ik dacht echt toen ik het zag staan... Het heel uit het nieuwste handen, hoor, deeltje. No. Want niet alleen in België, maar ook in Nederland is deze jongen echt... Ja, heel populair geworden. Ja, mm -hmm. Er is nu deeltje 5 van zijn boek dagelijkse kost. Wat, wat, is, wat, is zijn, wat is zijn geheim, jongens? Gewoon wat? dat hij zo... Hij is leuk om naar te kijken. Hij staat heel gewoon te koken. Hij doet helemaal niks geks. Hij is de ideale schoonzoon. Ja. Dat juist. is waar, precies. Met gevoel voor smaak. Koken. Van man en vrouw, hè, ja. denk ik ja. ook nog. Ja, uh, niet te dik, niet te dun. Uh, hij kan lekker koken. Hij is grappig. Ja, sympathiek. Uh, hij komt zo heel sympathiek over. Zit helemaal juist. Het wel, uh, zit echt helemaal juist. De soft focus lens van dat programma... Moet een beetje gek van. Is je dat ook, Tony, of niet? Ik heb er geen last van. Nee. Ja. Nou goed, zijn nieuwste boekje is deeltje 5 van de dagelijkse kostserie. Ik sla het open en zie echt het gerecht Smeus staan. En ik dacht toen, nou, hij heeft een gerecht naar zichzelf genoemd. Maar nee, het is een, een bekend gerecht in België... wat ook al honderden jaren bestaat. Dan kende jij ja, het, het als ja? ja, Ja, niet echt onder die naam hoor, maar... Hoe dan? Nou, gewoon uh, stoemp met uh, uh, garnaaltjes en, en gepocheerd. gepocheerd. Uh, maar is die stoemp dan ook gemaakt met, kar met karnemelk? Absoluut. Stomp aardappelpuree, dus? Ja, absoluut. Maar de, ja, ik heb het toen, als je. Want gewoon dat googelt, is het, hè? Karnemelk ja. met, ja, dat uh, met het de uh, aardappels. Dat geeft een beetje die zuurte, wat heel goed past met die, met die Hollandse granalen. En dat de aardappels niet zoals bij ons helemaal gepureerd worden. Dus je moet de brokken aardappelen, moet ja, je proeven. Geprakt, ja. Dus het, het is niet zo smeuig als bij ons. Ik vind het heerlijk. Ontzettend het is, lekker, ik vind hè? Het ontzettend, wat maakt het nou zo lekker, joh? Nou, dat is die combinatie van garnalen en geporcheerd ei. Ach, ja. man. Wat en is daar die aardappel op. onder. Kunnen we niet met z'n allen... Zullen we België binnenvallen? Nou, ik zeg ook. Ja, hallo. <lacht> die <lacht> Belgen willen hun eigen land op gaan heffen. Ik bedoel maar. Het Jazeker. staat in dit boek van Jeroen Meus. En het staat ook op de site, dit recept. Uh, even kijken of ik daar nog wat leuks verder... Uh, ja, die Jeroen Meus, ik denk... Het is een fenomeen geworden. Ja, maar je bent een beetje verliefd op hem. Oh. Nou, dat heb ik, ik weer niet, maar heel gewoon. veel wel. Ja. Je hebt wel een beetje spannende blik. Ik moet zeggen dat ik er graag naar kijk. Ja. ja. ja. Ik zal het hem vertellen. Doe dat maar. <laughs> <laughs> Jongens, ik vond het heerlijk dat je er was. Wat kook jij zelf het liefste, Tony Luduc? Want je bent ook vader. Ik ben vader van drie zonen. Voilà. Kijk. En wat krijgen die voorgeschoten lievelingsgerechten? Nou, die zijn heel moeilijk te bereiken, maar als ik zeg ik maak een vongole of een ossobuco klaar dan staan ze er meteen. Pasta vongole? Bijvoorbeeld. Ja, en een ossobuco de, de kalfschenkel. De, de, de klassieker ITER, met uh, de cremolata eroverheen en zoals het hoort. Ja. Goed, wij gaan uh, afronden. We zijn er pas weer op 3 januari. En dan doen we dus heel Holland Prakt. Kijk op onze site, radiomandjaren.nl. Kees Vasseur is zometeen na 8 uur in twee dingen. En wordt hier uit, uitvoerig geïnterviewd. Ga naar onze Facebookpagina. Blijf lekker op de hoogte van ons. Ga naar onze recepten. Volg ons. Blijf bij ons. Eet lekker mee. Tot de volgende keer. Kort op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de eredivisie, Divisie. Petronella en K.C. Dus kiet zacht in, gaat de bal op de paal. en Diggles. En daar komt de kopbal en de doe het doepen. Nacht Groningen. Hoe heel tegenstand gaat dan liggen? En om kwart voor 9. Hier Utrecht. het Er wordt binnengewerkt! gered. Nee, blijft nog de lijn liggen. NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.